...velden met het NOS-journaal. De moeder van de vermoorde Natalie Holloway doet in Nederland aangifte tegen Joran van der Sloot. Holloway werd in 2005 vermoord op Aruba toen ze 18 jaar oud was. In het onderzoek naar haar dood is Van der Sloot meerdere keren opgepakt... ...maar er was onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Van der Sloot zit nu in Peru vast voor de moord op de studenten Stephanie Flores. In ruil voor strafvermindering heeft hij de moord op Natalie Holloway bekend omdat hij er nooit officieel voor is veroordeeld probeert de moeder alsnog in Nederland een zaak aan te spannen met een aangifte. Voor de eerste keer in vijf jaar is in Myanmar het parlement bij elkaar gekomen. De volksvertegenwoordiging bestaat vooral uit aanhangers van de militaire machthebbers in het land. Recent waren er verkiezingen in Myanmar, maar volgens critici waren die misleidend en nep. Belangrijke oppositiepartijen mochten niet meedoen en een kwart van de zetels zou sowieso naar het leger gaan. Het parlement kon vijf jaar niet samenkomen omdat het leger sinds 2020 aan de macht is na een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog in Myanmar. Dit wintersportseizoen zijn er in Europa al 125 wintersporters omgekomen. Het hoogste aantal in acht jaar. De meeste doden vielen in de Alpenlanden. Volgens experts gaan mensen vaker buiten de pistes skiën en wordt sneeuw instabieler door klimaatverandering. In Groningen hebben door een storing twee glazenwassers uren urenlang vastgezeten in een bakje. Ze gingen aan de buitenkant van een woontoren op een hoogte van zo'n 25 meter. Het lukte de brandweer niet om de glazenwassers met een hoogwerker te bevrijden. Daarom moest een storingsmonteur er aan te pas komen. Die kregen het begin van de middag het bakje weer aan de praat. De glazenwassers in Groningen hadden toen zo'n vier uur vastgezeten. Het weer, droog en grotendeels zonnig, bij 8 tot 10 graden. Vanavond raakt het bewolkt en vannacht volgt dan regen. Morgen, eerst in het oosten en zuidoosten, nog wat regen. Later, weer meer zon, bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wat vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht. 10 minuutjes bij Maarsen. 10 minuten op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Afrit-Avenhoorn. En op de N200 Amsterdam-Haarlem. kwartier vertraging tussen Westpoort en Halfweg. Want er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 wachten hoor. Even wachten. Even wachten hè? Uh, oh ja, nou, de uh, uh, uh, uh, report. Uiteraard, uiteraard. En, uh, ja, natuurlijk. En hij is hier in hoogst eigen persoon. Nou, laat het horen. Rendel. Ja. ja, absoluut. Ik ben er. Hey, we, kunnen niet we kunnen niet ophangen. We moeten echt wachten tot hij uitgepraat is. Ja, ja. ja. Nou, ja maar goed. Maar. Dus zo, is, zo meteen uh, rond kwart over vier gaan we dat doen. En dan hebben we natuurlijk... We gaan nou ook even een kijkje nemen bij alle dieren die uh, in het dierenasiel... Uh, nee, in kennen maar dieren thuis, moet ik zeggen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 We hebben wel voetbal gehad uh, trouwens, uh, Dolly. Om dat even tussendoor uh, te zeggen. Ja. De wedstrijd tegen Monnikendam liep uh, niet helemaal goed af. Hè, daar nee, op, uh, volgens mij is dat 1-4. He? Maar het is nog veel erger geworden. Want nog is, erger? De eindstand is 1-4 geworden uiteindelijk. Oh, uh, ja. van, de, ja, van de wedstrijd. Dus die hebben, die hebben pakkie gehad, jongen. Echt, hè? Zo. En uh, Ja, alweer. En ook, ook thuis, oh, thuis is het erg. altijd erg. Dus, oh, ja, zeker. Nou, ja. Als je ze uh, uitspeelt... Oké, okay, maar we kunnen het niet veranderen, nee. Zo is het E 4 Helaas, moei, moei, moei, Daar hebben we het niet meer over. We gaan oh. gewoon een uh, plaat draaien en dan uh, zijn we zo dadelijk weer terug met uh, de Pit Report en uh, interviews en nog veel en veel meer. Lekker blijven luisteren. We hebben ook muziek onderweg. Joey, Louie en de Nieuws zijn hier. Rendel zit er al helemaal klaar voor de pit reports, maar het is nog geen kwart over vier, dus uh, we draaien lekker nog uh, één plaat en daarna Rendel met uiteraard het uh, autosportnieuws. Hier is uh, Taylor Swift. As legend has it you A quite the pyro You light the match to watch it blow But love was a cold bed Full of scorpions The venom stole her sanity And if you'd never call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 Van een aantal maanden geleden, Taylor Swift, hoorde je met de feet op Hilia. Ja, hij reist het hele land door, Daar heb ik het over Rindel Lawson. de man van de Pit Reports. Want hij ging vanuit Gelderland, hebben we hier vaak gesproken, Rindel. En nu uh, live op Zandvoort. Hier ja. ook voor een huis aan het kijken, of uh, dat niet? Nee, op zover zijn we niet naar een huis aan het kijken. We keken naar vandaag een mooi dagje op het strand. Maar dat is een beetje misgegaan, helaas. Ja, helaas in ja. een keer uh, hagelbuien en dergelijke. Ja, we staan Zou je er... heel even microfoon drie alsjeblieft uh, willen pakken? Ik, uh, die andere? Ja, want deze is niet, beter? Beter? Is niet zo uh, geweldig. Even vroeg. kijken. Uh, even kijken of ik daarbij kan komen. Is dit beter? Ja, dat is beter. Dat is beter. Gaan we Steken. hier gewoon natuurlijk. We nou, gewoon mooi, mooi, mooi, mooi. Uh, nee, uh, uh, uh, uh, we kwamen in de witte wereld terecht. Ja, ja, hè. <laughs> was niet Ongelad... helemaal...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 Even gewoon, we uh, waren vroeg wakker, uh, heb ik het even uh, de samenvatting gekeken... en daarna de kwalificatie natuurlijk, helemaal vanuit China. We ja. moeten vroeg op, helaas. Ja, zeker. Ja, morgen 8 uur race, toch? Ja, 8 uur race. Dat is, dat is een mooie tijd. Ja. Met een kopje thee. Zeker. Lange vingers, ja. dan dus gaat het helemaal goed komen. Goed tijdje? Ja, goed ochtendje gaan we dat maken. <laughs> zeker weten. Dat morgenochtend. Ja. Maar ja, wanneer is die uh, race natuurlijk? Ja. Uh, jammer genoeg dat Max, die ging aan het eind op die uh, softer bandjes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 ze meer tijd voor dit seizoen hadden moeten krijgen, meer Dat kunnen testen. Ik. Ja. Dat hebben ze niet gekregen. Via is daar er heel erg fout in. Ja. Ik uh, ik had van week al ook even uh, met iemand erover. Ik zie joh, wat ik nou zo goed zou vinden. We zijn twee campen precies zijn afgevallen. Dus heel april hebben we geloof vier vijf weken niks te doen. Ja, daar had Laat je toch jongens uh, extra testen. Ja, natuurlijk. Ja, je, ja leer iedereen je kan ook iedereen kennen. kan uh, uh, uh, uh, Silverstone afhuren als je in Nederland zit of ja. Brands Hatch afhuren. Er hoeven ze niet eens hard te gaan.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 Nou, dat zal wel gebeurd zijn. Denk ik. Ja, ja, uiteindelijk ja. mocht hij uh, rijden dan. Dus, ja, ja, uiteindelijk uh, mocht hij rijden, dus dat is allemaal geen probleem. Maar jongens, er moet in de Formule 1. Uh, als ik ook gewoon kijk naar die uitslag van de kwalificatie vanmorgen. Ja, uh, er moet wel heel veel gaan gebeuren, jongens. Want een uh, uh, max op een seconde. Ja, hey, Red Bull heeft een probleem. Dat weten we nu wel. Maar ook uh, kijk je even gewoon naar Lewis Hamilton. Ja, uh, die zit op 2 tiende, jongens. Uh, 2 tiende 4, of 4 tiende zelfs, geloof ik, van, de, van, de, van, de, van Kimmy. Uh, ja, dat zijn wel hele grote... in Moelijn is dat hele grote, hele grote afstanden. Ja, ja, dat is al veel, uh, inderdaad. Uh. Ja. ja, maar uh, ja, je ziet toch uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton... daar had je het uh, net over... dat hij uh, derde geworden is met de kwalificatie. Ja, die stond daar met een hele grote grijns... Uh, stond hij de mensen daar uh, te woord te staan. Uh. Ja, en wat ik het mooiste vond...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 Nee, je moet gewoon zeggen, dit is, het, dit is de auto waarmee ik dat is ja, dat is Het is niet anders. Ja, het is niet anders. anders. En ja. ik weet zeker als die knop omgaat, dat die Red Bull naar voren komt. Wat ik, wat ik absoluut uh, onmax vind, ja. is in feite het verschil met Hadjaar en hem. Ja. Ja. En dan zeg ik joh, ja. Max, jij bent wel zoveel betere coureur. Ja, uh, dat is dan ook dan wel. Dan moet minimaal vier, vijftien ertussen zitten. En die hadjaar zit er bovenop. Ja. Dan denk je, of Hatchaar is heel goed...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 uh, of uh, wanneer we Alonso weer zien lachen... Nou, gaat even. Ik heb Strol nog nooit zien lachen. Dus wanneer we nee. Alonso weer zien lachen... Daar uh, verwachten we dan ook maar niks. Uh, Daar wachten we ook maar niet op. Dus dat maakt ook helemaal niet nee, uit. Nee, moet vast vader in die auto. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Weet je, maar het is wel simpel. Als we Alonso weer gaat lachen, dan weten we dat het goed komt. Maar voorlopig... Uh,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 Nou, Echt waar. Wil je erover praten? Ja, dat dus gebeurde met Max over toen praten? Toen kreeg ik van die mensen. Nou, jij bent ook gek. Maar stap, heb ik er eentje teruggekregen? Russell, Antonelli, Leclerc. Uh, nou, dat klinkt wel wat logischer. Ja. Maar ja, ik zag een mooie foto van Max. Ik denk dat moet hij best gaan halen. Als je naar die foto kijkt. Uh. Ja, absoluut. Maar kijk, ja, die stop, Die stopt op. Ah, ja, in de ja, winkelwagen. Ja, ja, ja, ja. nee, nee, maar dat is wel geweldig. In de, aan de stad. Ja. ja, Zo voelt hij het wel op het ogenblik. Maar. Ach, ja, ik, ik, ik zie Max morgen gewoon in de punten rijden, maar ik zie hem niet het podium halen. Nee. Nou ja, en, uh, we wachten het dat, af. Dat gaat niet gebeuren. Nee, uh, ik, als ik mijn top ga kijken, denk ik wel Russel 1. Ons spookje. Ik noemde het vorig jaar als het heel jaar ons spookje. Ja, ons spookje zit mega doen. goed in ja. spel. Want wel even eerlijk, wat hij deed tijdens de kwalificatie. Weet je, het team zit gewoon om met mm. de laptops vast trekken. de stekkerheid te rijden. Buiten heeft één ronde om het te doen. Mm. En dan zet hij hem toch nog op de tweede plaats neer. Ah, yeah. ja, dan ben je gewoon bij mij...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 Ja. Nou, ik ben dus, lief. We houden morgen wel even contact met we, uh, we gaan het erover overhalen. We ja, zeker weten. Nou, heel veel plezier. Morgen acht uur de race. Ja. We gaan ervoor uh, klaar, uh, zitten En dankjewel voor je komst uh, naar de studio. Nou, ik, ik heb lekker snoepjes, ik heb drinken. Nou, ik zit helemaal goed hier. Neem even een uh, open set flyetje mee. GELACH uh. <lacht> Nu je er toch bent. Uh. Nee, maar uh, ja, we hebben trouwens een zoekplaat ge gekregen, Dolly. Ja, dat, hebben, ja, dat de is Stanford's waar, ja. Wendy Moore. Zeker. En, uh, ja, ze heeft uh, meer muziek uitgebracht. En ze is een beetje veranderd uh, van de stijl van de muziek. Zonde, want ze had een hele mooie stijl. Ik heb geen idee hoe dat, dit dat, nummer nou, uh, dat nieuwe nummer nou, is. Maar... Uh, heel heftig. Ik vond haar vorige nummer erg goed. Is dit, dit heftig? Dit is heftig. Ja? Okay. Crocodile Tears. Dit is Wendy Moore.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 bij het Dieren tehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5. En iedereen is van harte welkom om daar een leuk dier uit te zoeken. Oh, er zitten nog twee andere hele leuke honden, hele jonge honden. Nou, ga maar kijken. Ja, bij zeker. Bij Ja. Zo, je zit. nou we gaan uh, weer door met de muziek. Ja, je zei net, Sky, die wandelt graag. Dus uh, ja, dan kom je in één keer op deze plaat uit, hè. Oh, nee, niet deze plaat, deze plaat uh, moet ik wel uh, de goede opzetten. Die andere komt zo meteen.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 Daar wordt het midden in de winter Snel mooier mooie te racht Waar ze loopt te wandelen Krijgt ze bloemen aan gereid En iedereen in die ogen heeft die kijkt Haar allereerste kinderfiets staat achter in de schuur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 De bloemen aan de lijn en iedereen die Oh, en uh, hold the line. Ja, Dolly, we hebben nog uh, eventjes uh, wat berichtjes uh, voor de luisteraars. Nou, ben ik toch niet D helemaal nee. Nou, dat viel ook wel mee, toch, vandaag? <laughs> ja, ik viel ook wel mee, zit je te oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Vanavond trouwens uh, verkiezingsdebat, hè, in de krocht. Ja, zeker. Om acht uur begint het inloop, is om begin. zeven uur met allemaal steentjes. Om zeven uur is de deur open, ja, dus dan kun je alvast een beetje oriënteren... lekker wat te drinken Onze partij halen. staat er ook aan met, uh, met flyers, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <laughs> onze partij. <laughs> Zo, hey.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 Plaats plaatsgemaakt voor platte stoeptegels. En door die aanpassing kunnen mensen die afhankelijk zijn uh, van uh, wielvervoer. Hè, dus uh, rolstoelen of uh, kinderwagens. of uh, met, die, met die, hoe heet die dingen? Die rollators, rolls, uh, rollators dankjewel. Al oh, best zo blij dat die er is, die rendel. Die helemaal meteen weer uit de brand.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 Nou, zo doen we dat hier uh, bij uh, de Salvoets Radio. Even een appje promoten, het kan allemaal. Hè. Nog zes minuten te gaan. Straks pret hij. En wat hij heeft, nou, dat hoor je straks wel na vijf uur. Haha. I a rainbow. You held it in your hands. I had flashes.